In Liel hebben enkele betogers van de vrouwenactiegroep Fiemen gedemonstreerd bij het proces tegen oud-IMF-topman Kaan. De vrouwen met ontbloot bovenlijf zijn afgevoerd door de politie. De verwachting is dat Kaan vandaag voor het eerst zelf spreekt tijdens de rechtszaak. Hij wordt verdacht van het organiseren van seksfeesten met prostituees. Daarvoor kan de Fransman tien jaar cel krijgen.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 Op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Leven de man die viert van van je hippe de wiep. Zoveel duizend jaar terug ons land was enkel zee. Donk men in China uit verveling thee. Maar wat een geluk voor ons kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier van langs de Rijn of lekker van je bier. Oh. Kreeg hij nooit het lintje van een op zijn borst? Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. heen. Nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plek te aan. Leve de man die je bier uit bot van je hip de man die je bier je Ja, begin jij nu ook al? Aan ja, ja. die biertje woonde een man, Jan Willem Bukkelszoon. Dat die haar in kaart vindt men nu heel gewoon. De stok zocht van bier aan zijn naam. Oh, kreeg hij nooit het lintje van verdienste op zijn borst? Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer het dosje Nee, Dus maak je borst en je glas maar nacht en zeg ons brecht te laat. Leven de man weer die bier uit, of wij hier voor de voor gaan? Leven de man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 en je glas waren laat en ze gaan splijten gaan. de man die het bier uitbond, maar je hield door de biet vooruit. Ja, hij gaat, hij gaat maar. Samen dan nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van natkraan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. Eén, twee, vijf, oooooooh! je van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwen hebben we nooit weer dorst. Nee, nee, Dus maak je borst in je glas bij de hand en zeg ons plek voor gedaan. Leven de man die weer uit komt, maar je voor de bief aan. Hip-hip, hip-hip! De liepste slaap wandelen door de strijd. Ik haast een kleur Want ze kwam regelrecht naar mijn deur Hi-ha, hondenpop Wat ben je mooi in je nacht, ja, Hi-ha, hondenpop wou dat ik jou maar vergeet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 Mami, nu krijgt u geen rozen, rozen van je kleine man. Mami, nu krijgt u geen rozen, maar kleine Jan, die komt echt aan. Mami, nu krijgt u geen rozen, rozen van uw kleine man. Mami, krijgt u geen rozen. Maar kleine Jan, die komt er aan. U hoorde het Eindhovense zangduo Arno en Gratje, dat hij 1978 kort succes had uh, met het levenslied Papi, ik zie tranen in uw ogen. En ook onder andere hebben ze dit gehad. Jantjes, SOS. Het bleef op nummer 30 in de Nederlands top 40 steken.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 En ook hoorde je nog Walter en de Kikkers met IH Horreporn. Onderweg zo meteen. Loe Bandi, maar hier zie je de straaljaars met Dikke Dijen. Dikke Dijen, Dikke Dijen staan in rijden. Die gaan als eerste de dansvloer op en iedereen staat op z'n koop. Dikke dijen, dikke dijen staan en rijden langs de kant, geen bijen.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 Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de te laten staan. Wie heeft er suiker in de te op gedaan? Oh, Alles is laag! overstroming Willem! Het daar is Willem met de waterpomptang. de nijtang of de combinatie -tong. Hup, daar is Willem met de waterkom dan, want Willem is niet bang. Je hoeft het maar te vragen, ja, dan staat hij al te zagen. Ja, op. Te kotteren en te boeren, de gaatjes in je oren. Ja, als je maar ik, als je maar ik, is Willem hier een flik. Hoi! Hup, daar is Willem met de waterkom dan, de neemt dan, op de combinatie dan. Hup. Daar is Willem met de waterkom dan. Want Willem is niet bang. Zit er iemand in dit dolle Roep Willem, hij kent alles. Nou alle want Willem weet van wanten, Jij ja, vraagt dan mijn klanten. Hup. Als je maar kijkt, als je maar kijkt, dus Willem die het flik. Hoi! Hup. Hup. Daar is Willem met de waterkom dan. De nekband wordt de combinatie daar is Willem met de dan, want Willem is niet bang. Willem, Willem, rij dat nog geleerd op de technische been van Mijn broer, dat is een prima vent die van de zweep het klappen kent. Een goede wakkerman tot de met en plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang met, met naast zijn hoofd zijn waterpontang. En smorgens dan begint het weer. Willen met de water komt dan De nek dan op de combinatie dan. Huh? Daar is Willen met de water komt dan Want Willen is niet bang Allemaal! Als je maar kikt Als je maar kikt dit dus Willen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 We oh. oh. Kom jou. Ik wil met jou op de veerbond gaan varen als man en vrouw. Mijn hele leven lang. Op zekere dag, vertel de toosje wat.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 the best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 Haar bleek in leven oh alva wat...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 Is het meisje waar ik. Dat was muziek van Johnny Hoes met Mijn trouwe paard. En ook hoort u nog de zangeres zonder naam, met moeder en kind. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. Voor ik afscheid van u neem. Onder andere Dimitri van Thoren. De spelbrekers. Maar nu eerst Jan en Zwamen. We gaan weer schaatsen. Ja, het vriestje weer dan.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 Morgen negen, komen wij katinka tegen, rode muts en blonde lok. Elke truitje, blauwe rok. Maar ze trippels wijgen de normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangen taal. Rene koket de katinka. Kijk nou eens een keertje om. Stiekumjes over je schouder. Je ma ziet het dood in de komt. Kleine coquette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier even een glimp van je wipnusje zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hak je op de stoel.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 We willen zo graag nog geen leven Een glim van je wit dus je zien Je oom, Stiekekes over je schouder, je ma ziet het bood die dus komt. Kleine koekette, katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog weer leven, een glimp van je wim dus je zien. La la la la la.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 Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Afgelopen zaterdag hadden we geen herhaling. Wat we natuurlijk 25 jaar dan hadden we natuurlijk afgelopen zaterdag een groot feest. Met een hoop programma's over de afgelopen 25 jaar ZFM Zandvoort. Maar aanstaande zaterdag kunt u gewoon weer genieten tussen 1 en 2 van een herhaling. Want Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Rein de Vries met Ik ben 17 jaar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 50 jaar zijn heengegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipneus en een kersemond. Kersemond, kersemond. Naar haar wipneus en een kersenmond. En wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond. Wangen als twee appeltjes zo rond.